Dit is Deze Week in Tablets, aflevering 72, opgenomen op 4 maart 2013. En meteen. Goedemorgen. Welkom terug uit Barcelona. Ja, we terug in het mooie weer. Ik had gedacht dat ik naar, uh, ik had zo'n zo gevoel, ik ga naar het, uh, naar het zuiden, naar het warme zuiden in Barcelona, maar uh, het was hier beter. Oké. Okay. Ja, ik weet niet hoor. Hier was het nieuws dat het volgens mij 10 graden of zo zou worden. En 14 graden, weet ik veel, maar lekker warm. Mm -hmm. Nou, ik werd nog wat wakker met min 1 hoor, dus ik weet het niet, maar... <laughs> Ach, zomer staat bijna voor de deur. Of staat voor de deur, komt er bijna weer aan. Ja, komt komt lente nog tussendoor, hè? Ja, precies. Nou, ja. Hoe was het in Barcelona? Ja, uh, interessant. Leuk. Dat was natuurlijk de eerste keer voor mij uh, om, om een Mobile World-achtig uh, congres uh, bij te wonen. Dus nu voel je je een echte? Nou ben ik een echte uh, techblogger. Uh, nee, nee, nee. Uh, ja, het is heel apart uh, om dat uh, mee te maken. Het is niet zozeer uh, van wauw, wauw, wauw. Hè? Ik heb niet uh, de, de, de ogen uit mijn kop gekeken. Vooral hard gewerkt. Maar um, het, ja, dat is het vooral. Je bent aan het rennen. En uh, dat drie dagen lang. Uh, en, <laughs> dat is het maar proberen zoveel mogelijk. En zonder video's te maken... Uh, um, interessante stands uh, en, en bedrijven mee te pakken. Uh, en zo kom je een beetje de dagen door. En uh, gelukkig was ik met, uh, met nog iemand, waardoor we met z'n tweede wat, wat dingen konden verdelen. Uh, maar om daar in je eentje te staan, dan kan me niet voorstellen dat dat mogelijk is. Uh, het, was, het was een helska maar wel, uh, wel leuk om, uh, om een keer meegemaakt te hebben. En het, ja. is die, het is jammer dat er weinig, uh, weinig echt bijzondere producten gepresenteerd zijn. Dat uh, viel een beetje tegen. Mm. Ja, als je geen uh, hele leuke, bijzondere verhalen hebt, moeten we dan niet gewoon door, door je lijstje nieuws die je van NWC hebt meegenomen uh, heen gaan? Oh ja, dat kunnen we sowieso doen, want het zijn natuurlijk wel interessante tablets gepresenteerd. Maar niet iets wat we... Kijk, van de interessante tablets uh, wisten we eigenlijk het meeste al. De rest is eigenlijk een beetje bijzaak. Kijk, wat ik wel opvallend vo vond, uh, kijk, mijn algemene ervaring met NWC dan, is dat... dat, op, dat uh, de PR-mensen, dus eigenlijk de marketingafdeling die daar natuurlijk allemaal uh, heen gaan. En ook uh, de PR-bedrijven die, die uh, veel bekanten vertegenwoordigen. Die staan daar natuurlijk allemaal, ook Nederlanders. En die weten verdacht weinig van hun eigen producten. <laughs> ik, dacht, ik, ik dacht echt serieus, misschien uh, naïef. Ik ga daarheen en ik kom daar mensen tegen die echt weten wat ze verkopen. Uh, die, die mij alles kunnen vertellen. Nederlandse beschikbaarheid, prijzen, specificaties. Waarom zit dit erin? Waarom zit dat erin? Ik dacht, kom ik wat meer te weten over producten? Ah, is, uh... How about no? Nee, dat, dat moet je echt niet verwachten. Dat is echt heel jammer, uh, vond ik. Dus ik ben echt op jezelf aangewezen. En gelukkig heb ik er dan nog wel redelijk verstand van. Maar um, als leek, heb uh, <laughs> je ja, daar niks te zoeken. want je weet, komt ook niks te weten over het product. Maar er staan alle... dus echt vo voorkomen randoms van kantoor of zo. Of uh, ingehuurde studenten of wat dan ook. Uh, die weten er dus helemaal geen fuck van die. Nou, uh, ja, het ja, zijn eigenlijk twee groepen. Je hebt op de vloer staan eigenlijk de, de, de, de showers. De mensen die dingen demonstreren. En dat zijn eigenlijk echt studenten inderdaad. Die, die komen uit alle landen, ook uit Nederland. En die zijn een week van tevoren, hebben ze een, volgens mij een training gehad met een product... Uh, of een techniek of wat dan ook. En die, of ze hebben het product een paar dagen mee naar huis mogen nemen. Um, maar goed, zij kunnen jou leuk vertellen welke features en functies uh, uh, erop zitten. Maar het waarom en hoe het precies werkt, dat, dat, dat hoef je niet te vragen. Um, en dan zou je zeggen, oké, okay, dan, dan vraag je uh, iemand uh, van, van echt een Samsung PR-afdeling... of een Huawei PR-afdeling. Ik heb zelfs de Huawei, Volgens uh, mij was het de mobile uh, directeur van marketing of zo... Gesproken, Nou, dan verwacht je toch wel iets uh, van uh, wat jij van producten weet. En dan neem ik hem mee naar de tablets en uh, naar de fablets. Uh, de, de en dan vraag je je van, ja, waarom zit daar 2 gigabyte RAM in? Uh, komt die naar Nederland? Uh, uh, waarom heb je gekozen voor een lage resolutie display? En ja, en dan, dan loopt zo'n man rood aan van schaamte van, ja, ik weet eigenlijk niet wat ik je moet vertellen. En, en dat zijn dan toch de mensen die, die dagelijks met dat soort zaken bezig zijn. Die zijn niet ingehuurd of zo, die werken echt bij dat bedrijf. Ja. Dat vond ik toch. Uh... Ja, uh, uh, dat is. Uh, ja, dat is toch wel redelijk ongelooflijk. En waar, waren daar dan nog positieve uitzonderingen op? Uh, um... Ja. Als ik heel eerlijk ben. Uh, nou ja, ja uh, maar niet bij de grote fabrikanten. Uh, We hebben het hier uh, samen van de week even over gehad. Het zijn vooral de kleine bedrijven. De, de, de appontwikkelaars en de. Uh, uh, de kleine uh, hardwarefabrikanten, die zichzelf moeten manifesteren daar, die iets moeten presenteren, die mensen willen lokken, die hebben echt verstand van wat ze verkopen. Maar die moeten ook. Zo Samsung... daar heb ik het over app ontwikkelaars nu. Ja, ja, maar ook de kleinere uh, uh, hardwarefabrikanten of chipfabrikanten, mm. of, of uh, okay. een DTS bijvoorbeeld, die die nieuwe techniek ontwikkelt. Kijk, zo'n Samsung die hoeft niet meer. Die hoeft daar niet te staan, maar van precies te weten wat elk product doet. Mensen komen toch wel kijken en vinden het allemaal geweldig. En ook een Huawei, en een LG en een Sony. Dat hoeft allemaal niet zo nodig. Um, maar gelukkig waren er ook, die kleine, er waren ook de twee hallen met allemaal kleine bedrijven en appontwikkelaars. Nou, die nemen je echt mee door een product. Die leggen je alles uit wat je wilt weten. Die hebben ook echt mensen die dat product ontwikkeld hebben uh, op zo'n beurs staan. Op zo'n stand staan. Die enthousiast over zo'n product zijn. En die jou niet zien als een van de honderdduizenden die, die, die, die toch wel iets publiceert over dat product. Nee, die willen jou echt motiveren om iets leuks te schrijven over hun product. Uh, en daarom was het ook eigenlijk veel leuker om, om bij die kleine fabrikanten en, en ontwikkelaars te staan dan bij die grotere bedrijven. Ik heb de eerste dag heb ik zoveel mogelijk de Sony's, LG's, Samsung's uh, uh, behandeld in hands-on video's. En daarna ben ik me doorgegaan naar die andere bedrijven en dat was eigenlijk veel leuker. Hey, en wat voor publiek loopt daar rond? Zijn dat eigenlijk alleen maar uh, pers- en techbloggers of is dat ook voor het publiek open? Nee, Het is ook voor het publiek open. Het is eigenlijk vooral een, een, een meetingcongres. Dus uh, uh, 99% nou, of 95% van de mensen die daar rondloopt, loopt in pak. Uh, en is daar om elkaar te ontmoeten, om, om uh, uh, hoe noem je dat, van die uh, vergaderingen... Inkopers van de phonehouse en al Precies, dat soort dingen. Precies, vergaderingen bij te wonen, om uh, gewoon... Uh, Elkaar te ontmoeten eigenlijk. Het is eigenlijk een ontmoetingsplek en on ondertussen uh, zie je wat nieuwe producten. Uh, en 5% is dan uh, techblogger of journalist of wat dan ook. En die worden allemaal in één, één ruimte gestopt, uh, 2000 man. En die, uh, die zitten de hele dag te tikken en de video's up te loaden en zo. En, uh, nou, dat vond ik ook wel een leuke ervaring. Want je zit natuurlijk met een hele grote groep, uh, gro gro gro groep journalisten uit de, de hele wereld. En het is wel leuk om te zien wat die mensen doen. En uh, lekker mee uh, te lollen. En uh, ja, wat ervaring uit te wisselen. Dat is wel leuk. Uh. Oké, okay, cool. Het was, het was jammer dat één fabrikant. Uh, <laughs> zoals ik eigenlijk, eigenlijk had moeten verwachten. weer, weer niet thuis gaf. En dat was ASUS. Cool. Ja, altijd ASUS. We hadden een afspraak. Met, we hadden, nou, laten we bij de persconferentie beginnen. Die hadden een persconferentie natuurlijk. En dat is de enige persconferentie waar ik heen zou gaan. Dus ik, uh, vol spanning, nog nooit bij een persconferentie geweest. Dus ik zat daar uh, op, op de tweede <laughs> rij, ik stond er redelijk vooraan. En uh, binnen vijf minuten stonden er dertig uh, fotografen en uh, cameramensen voor mijn neus. Waardoor ik al niks meer zag. Toen kwam die, uh, die grappige CEO van uh, Asus op het podium. Hoe heet die man? Ik weet nu niet hoe die heet. Maar uh, die spreekt lollig Engels en die heeft altijd wel enthousiasme. Dat vond ik wel leuk. Maar ik heb heel die man niet kunnen zien. Want uh, dat, dat was gewoon niet mogelijk. En... Uh, ja, dat was een hele rare persconferentie. Maar goed, het was na een uur voorbij en mocht je heel snel een hands-on video maken... in een veel te kleine en te drukke ruimte. Uh, maar ik had gelukkig een afspraak bij Asus. Dat had ik via Asus Nederland gemaakt. Ik deelde een eigen boet, gesloten, alleen invitation only, only. Maar ik had een uh, uitnodiging. Dus ik stond daar op mijn tijd, vier uur, te wachten. Ik kwam aanlopen en ik zag de, de gasten van Tweakers uh, zag ik staan... Yeah. En uh, ik zag ze het erover hebben, of ik hoorde van, ja, we stonden hier om, uh, om drie uur, want we hadden om drie uur een afspraak. Ik dacht, god, het is vier uur, dus dat uh, zal die voor mij ook nog wel duren. Nou, uh, tijd later was het vijf uur. Heel die uh, boot van races was gesloten. Niemand wist nergens iets van. <laughs> uh, ze waren de uitnodigingen vergeten te sturen naar de, naar de Nederland. Van, hé, hey, jongens, je moet wel komen op dagen. Ja, ik denk het. Het was niks, uh, niks. Dus... Uh, nou goed, de kon niks, wij konden niks volgens mij. Zo'n portable gear stond er ook. Uh, nou, dat was zo slecht geregeld, maar dit is een beetje wat we kennen van deze helaas. Ja, oké. Okay, uh, okay. Dat is wel een beetje de, de algemene uh, ervaringen. Ik heb van Barcelona zelf eindelijk gezien. Ah, dat is wel jammer. Ja, nou goed, was niet de eerste keer. Dus, uh... hey, maar zijn er, uh, laat zeggen, twee of drie tablets die, uh, die je wil noemen, die je daar gezien hebt? Is er iets... Uh... Nou ja, van wat we eigenlijk al wisten, uh, dat is de, de Samsung Galaxy Note 8.0 en de, de Sony Xperia Tablet Z. Uh, Samsung Galaxy Note 8.0 was al uitgelekt qua specificaties en afbeeldingen. Uh, het is een, een leuke tablet met redelijk high-end specificaties, natuurlijk die S-pen-stilers. Maar het is zo'n apart formaat en met een prijs van 399 euro zie ik het nog niet gebeuren. Is, uh... De 399, hè? Ja. Ja, ik, ik dacht, uh, we hebben het wel eens vaak over het ding gehad. Ik denk dat het Samsung's N3 is om direct te concurreren met de iPad Mini. Maar ja, ik vind het 70 euro uh, verklaren voor die S-pen. Is nogal. Ik denk niet dat heel veel mensen daar 70 euro voor over hebben. Nee, misschien en... als je het één op één op elkaar zou vergelijken. Hè? Dus dat, laat zeggen dat ze al twee drie meijen kosten. Wat is het? 330 euro? Ja. Dat, het dan, dat, het dan, uh, dat je dan misschien wat winst kan behalen met mensen die zich uh, laten verleiden door... Hé, hey, er staat één checklist meer op dit lijstje, want ik heb een pen erbij. Mm -hmm. uh, dat, kan, dat kan natuurlijk prima. Of je hebt misschien zelfs die pen wel nodig. Maar... Op deze manier weet ik het ook, ook niet, hoor. Ja, Samsung zegt dan, ja goed, er zit GSM-functie Gewoon Oh, een telefoon, op. hè? Ja, ja. Ja. Dat is dan het onderscheidende deel. En daar heb ik het ook een beetje met over gehad. Van, ja, maar voor wie dan? Want je gaat dat ding niet aan je oor houden. Echt, dat kun je mij niet wijsmaken. Um, en, en een Bluetooth headset sluit je ook niet even gewoon aan op je, op je Galaxy Note 8.0 tablet. Nee, daar heb je je smartphone voorbij. Het is, het, ja... Ik zie yeah. de onderscheidende factor, behalve die S-pen, niet zo. En dat had gewoon op inderdaad 300, 329, misschien ook 349 euro moeten liggen. Dan had ik me nog iets kunnen voorstellen. Maar het heeft niet zoveel meer. Ik, ik zei ook tegen hun, kijk, als jij uh, een, een portable apparaat wil hebben... en je wilt ze, ze nu nog wat schetsen kunnen maken of leuke dingetjes kunnen doen... dan pak je die 5,5 inch Galaxy Note 2. je 10,1 inch. Ja, maar wil je uitgebreid kunnen tekenen thuis. Wil je creatief zijn, dan pak je die Note 10,1. Um, dit zit er in en het is mij niet echt duidelijk van wa waarom zou je dit ding kopen. Maar goed, wie ja, weet. Ja, maar dan is die noot wel goedkoper, hè? want het is dus inclusief de 3G's. De internet en de mobiel, zeg maar, voor 399. Nou, volgens mij is dat de wi fi Oké, ja, dan nog maar inderdaad. Uh, ja, je zou zeggen dat niemand zich aan zijn oor zou houden en... Die is maar één ding rader dan uh, zo'n tablet aan je oor. Dat is een Bluetooth-headset. <laughs> ja. uh, weet je, ik vind het jammer dat uh, die oordopjes van Apple wit zijn. Want uh, dan loop je zo van... Nee, hey, uh, je hebt uh, uh, een iPod of weet ik veel wat van dingen in je, in je broekzak. Aan de andere kant, het is wel fijn als je dat ding hebt... en je hebt toch een keer een gesprek via, via die headset... Mm -hmm. dat het duidelijk is dat je een telefoon-oordopjes in je oor hebt, weet je wel. Ja. Zo'n zo Bluetooth-headset, zeker die kleine... Dan denk je, wat de hel? Ik zie zijn ene oor open en waarom zit die gast in de lucht te praten? Nee, is, is hij crazy? Moet ik een stukje verder achter in de bus gaan zitten? Want uh, valt hij me zo meteen aan en dan draait hij zijn hoofd om en dan is een bluetooth headset. En dan denk je, oké, okay, wat? Deze man is crazy. Ik moet wel verder achter in de bus gaan zitten. <laughs> Ja, het, het is een apart apparaat. Uh, maar goed, ja, je... Ik heb er nooit aan kunnen wennen. Ik, heb jij dat niet? Ik, uh, altijd een beetje ongemakkelijk, een bluetooth headset. Ik heb er nog nooit een gebruikt. Uh... Nee, ik bedoel, als je mensen het ziet gebruiken, natuurlijk heb ik er nooit een gebruikt. <laughs> ja, nee, ik vind het ook apart, hoor. Uh, maar goed, hè, ik zie, op, op zo'n mobile world congress zien ze alleen maar rondlopen met dat soort dingen. Dus uh, vorige week ben ik een beetje aan gewend geraakt. Ja, ja maar goed. Ja. Dat is dus de Galaxy Note Acquadul. Uh, ja, apart. We gaan het zien. Uh, ben hey, Nog een vraagje, hè? want iedereen doet het dan zo uh, bijzonder over... Oh, er zit een telefoon in. Maar dat zat toch ook in de 10,1? Waarom was dat toen niet bijzonder dan? Uh, dat uh, <laughs> weet ik niet. Ja, gewoon Want uh, nee. volgens mij Samsung heeft. In alle 3G-tablets hebben ze gewoon een telefoonfunctie. Ja, dat is ook zo. Oh, ja, wacht, nee, ik zat even... Wat, dat bedoelde jij met 3G, als er een telefoonfunctie op zit, dan zit er ook 3G in. Ja, bij Samsung, hè? Ja, ja, nee, wacht, maar uh, in het wi model zit natuurlijk geen telefoonfunctie dan. Nee, oké, okay, nou begrijp ik hem. Um, ja, maar dan krijg je dus waarschijnlijk voor 399 euro ook een telefoonfunctie, ja. Dat klopt. En dan nee, nee, maar ik bedoel, want nu doen we het, dat is vet bijzonder, want er is een 8 in Galaxy Note, maar volgens mij waren ook die Galaxy Tab 2's die we hebben weggegeven met 3G, hadden ook een telefoonfunctie. Ja, alles dat, alles dat uh, 3G-telefoon functie. Ja. Ja, dat, dat uh, ja, nee, gewoon omdat het dan... Dus kennelijk is 8 inch nog zo dichtbij dat mensen het in ieder geval denken dat het een telefoon kan zijn of zo. Mm -hmm. Ik heb op dit moment mijn iPad Mini uh, in mijn hand. Weet je wel, met je iets te wijd uitgespreide hand om het comfortabel te noemen. En kunnen doe nu even of ik je bel hoor. Hé, hey, hé, hey, uh, betijd! Nee, ik zie, ik zie het niet zitten. <laughs> nee, ik ook niet. Maar goed, wie weet is, is het voor bepaalde mensen interessant. Ja, nee, ja, het zal wel. Uh, uh, Oké, okay, uh, uh, dat was uh, één tablet van dat ding. Ja. Een andere, andere tablet. Kies je nee, nog eentje? De Sony Xperia Tablet Z. Ook allemaal. Oh, al... Die is wel cool. Ja, dat, dat vind ik echt de coolste tablet die ik gezien heb. Uh, dat wist ik eigenlijk van tevoren al, want uh, daar zit eigenlijk alles op en aan wat je tegenwoordig van een tablet wil. Uh, het apparaat is dun, het apparaat is licht. Uh, full HD Display, meer dan Full HD. En er is 4.1 Jellybean. Uh, nou, het apparaat ziet er zo goed uit. Uh, en zwaard en stofdicht. En dat was echt wel mooi hoe ze, hoe ze dat daar demonstreerden. Um, ja, prachtig apparaat. Uh, zeker als je dan ook die uh, Xperia Z smartphone erbij ziet. Precies hetzelfde design, precies dezelfde look. Um, ja, ja, fantastisch. Ik vond het ik vond echt een geweldig apparaat. Uh, prijs van 500 euro vond ik nog niet eens zo duur. 499 euro. Uh, ik heb duurdere high-end tablets verwijzingen komen het afgelopen jaar. Uh, wat krijg je er dan? Wat, heb je dan het model met 3G of met, uh, nee, met 16 is... gigabyte of 32? Of wat is het dan? Uh, even te kijken, dat is volgens mij 32 gigabyte wifi only. Oké. Okay. Uh, even voor de zekerheid checken. Ja, 32, uh, nee. 16 gigabyte wifi only is 500 euro, 32 gigabyte wifi only is 550 euro. Dan heb je nog mm. een, een 4G LTE versie. Die gaat 649 euro kosten. Dus ja, dan, ja, het is niet goedkoop. Maar, maar goed, het is wel echt een super vet apparaat. En uh, daar heb ik echt lang mee lopen spelen. Uh, uh, ja, dat, dat is een van de apparaten waar ik wel echt naar uitkijk. Uh. Ja, maar Sony begint ook met hun smartphones weer toffere dingen te doen. Uh, Sony is een tijdje wat mij betreft, hè? in ieder geval voor mij een beetje dood geweest. Of in ieder geval niet interessant meer geweest. Mm -hmm. Maar het laatste jaar, hè, met die Xperia Z en die tablet Z en... Uh, ...vergeleken ook met hun eerste tablet-entries... ...die rare krommen zeg maar... Mm -hmm. uh, ...dit is, denk ik, veel um, makkelijker te verkopen... <laughs> Dat, je <niet laughs> ...dat je niet ook nog eens een keer aan die, aan die forum hoeft te wennen. Mensen weten nu wat ze willen van een tablet... Ja. ...en als ze dan gaan googlen, dan zien ze... hey misschien is het beter als ik mijn geld uitgeef aan een high-resolution of whatever... ...dan uh, doet Sony het opeens nu uh, heel erg goed. Uh, ik vind het uh, erg leuk om te zien. En ze zijn mooi gewoon... Ja. Dus dat is wel cool. Absoluut. Dus uh, dan hebben we Samsung en Sony. Ja, en de ene nou, dan... uh, andere tablet die ik nog wel interessant vond... Uh, om een bepaalde reden, is de Asus PhonePad. Um, kijk, afgezien van het feit dat er een Intel-processor in zit... Uh, weet ik niet of dat allemaal goed gaat werken of dat... Uh, whatever. Maar volgens Asus is dat een langere batterijduur dan dat we gewend zijn. Dus minimaal 10 uur. Um, en standaard een 3G-functie op het... Uh, uh, uh, 219 euro kostend model. Dus voor 219 euro heb je een 7-inch tablet met een uh, meest recente versie van Android. Uh, GSM-functie, mobiel internet uh, en, en USB-aansluitingen, microSD-kader, alles erop en eraan. Van redelijk goede kwaliteit, van Aces. Dus als jij zo zoekt naar, naar een mobiele tablet voor mobiel internet, lijkt me dat een, een redelijk interessante optie. Maar dat is ook eigenlijk de enige reden waarom je denk ik voor zo'n tablet zou moeten gaan. En nog één keer, hoeveel kost die, zei je? 219 euro. 30 uur minder dan de Nexus oh, 7. Oh, wacht. Je hebt het nu over de PhonePad. Ja. ja. Je hebt het nog ja. over de pad van. Ja, <laughs> daar dacht ik aan. Ik denk, die is toch veel duurder? Nee, deze... Oh, de deze... PhonePad heb ik niet gezien. Ik heb wel je filmpje gezien van de PadFone Infinity. Ja. Nee, de PhonePad lijkt eigenlijk op de Nexus 7. Nee, is het ook stiekem uh, gewoon. Maar dan met een Intel-processor. Dezelfde specificaties eigenlijk verder... Um, en dus die de g module voor 219 euro. Dus prijs, oh, okay. prijstechnisch gezien en de mogelijkheden die je voor krijgt, is dat best interessant. Want ik denk dat je qua prestaties niet eens zo ver achter de Nexus 7 uh, uh, komt te liggen. Hij heeft ook gewoon 1200 keer uh, 800 uh, ja. resolutie en dat soort dingen. Ja, IPS-display. Oh, oké. Dus okay. alles op en aan. Dus dat is best interessant. En wat jij net zegt, de, de Padphone Infinity, dat is echt het, het high-end model. Maar dat is weer die aparte combinatie van smartphone en tablet. En die smartphone die je achter in de tablet kunt schuiven. En ik moet eerlijk zeggen, dat ziet er allemaal super strak, high-end, luxueus, netjes uit. Heel cool product, maar wel duizend euro, hè. Ja. Uh, en dat is natuurlijk Android 4.1 Jelly Bean, 2 GB RAM, uh, full HD display, zowel tablet als smartphone, uh, USB, HDMI, uh, microSD, weet ik veel. Alles zit erop en eraan en het is het meest strakke en coole smartphone die ik ooit gezien heb. Maar het is zo'n niche-markt waar we het al... De eer tijdens het uh, lancering van de eerste generatie over gehad hebben, uh, dan moet je ja, wie kan dat betalen? Wie wie kan, ja, precies. Ja, het, ik denk dat het een heel dat meer kans had gehad als uh, als het optioneel was. Want in Nederland komt, komt het uh, smartphone in combinatie met tablet en daar betaal je sowieso 1000 euro voor. Die smartphone los is een, is een heel cool product en had best kans gemaakt. Zo'n tablet los is volgens mij ook best cool. Uh, uh, dat, dan krijg je niet zo'n Infinity uh, Transformer Pad Infinity idee. Maar gewoon zonder keyboard dock is dat een best coole tablet. Ja, en nou bij elkaar uh, zie ik het niet zo. Ja, ja, inderdaad. Ik snap het wel wat je zegt. Het is ook jammer dat Asus niet gewoon beslist van... hé, hey, de komende drie jaar gaan we deze richting in... en zorgen gewoon dat al die transformerbanden die we hebben... gewoon met elkaar werkt. Want dan krijg je ook een beetje uh, een tweedehandsmarkt. Of in ieder geval een wat, wat leverende, levendigere. whatever... Mm -hmm. een markt als het gaat om uh, accessoires en dat soort dingen. Want wat houdt ze tegen om zo'n Infinity bijvoorbeeld... gewoon geschikt te maken met een dock van een transformer? of Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. uh, als dat soort dingen, als ze daar wat, wat, wat meer aan doen... Dan, dan heb je gewoon ook wat kans dat mensen dus uh, in het ASUS-systeem kopen... En dus dat ze op een gegeven moment een nieuwe tablet kopen, maar niet 100 euro nog voor het toetsenbord nodig hebben. Of een nieuwe smartphone kopen ja. die hun tablet krachtiger maakt. Of whatever, Snap Snap wat ik bedoel. Ja, ik snap wat je bedoelt. Be be be be uh, hoe noem je dat? Convergentie? Nee? Ja, gewoon modulair zorgen dat die banden met elkaar compatible is. Ja, nee, dat is absoluut een goed punt. En dat is ook, ja, een van de, meest, uh, de, een van de minpunten van heel die Aces line-up. Niks is compatible met elkaar. Ja, ik zeg niet dat dat per se winnend zou zijn hoor, maar... Als je dan toch met dit soort producten uh, werkt, waarom, waarom niet of zo? Ja, nee, ja, absoluut klopt. Uh, maar goed. Uh, voor de rest, uh, is het helemaal, vond ik echt apart, helemaal geen aandacht besteed aan de Memopad tablets. Dat zijn die goedkopere 7-inch en 10-inch tablets. Alleen het 10-inch model hadden ze tentoongesteld, maar niks over gezegd. Geen persbericht, geen, geen presentatie, wat dan ook. Maar die, die, die 7-inch is nog weer goedkoper dan die uh, PhonePad? Ja, ja, die is 159 euro uit mijn hoofd. Maar ah, er zit echt een single-core processor in, geen 3G-module. Uh, volgens mij zelfs 512 MB ram ramgeugen Dat is echt minimaal, minimaal. Maar goed, niks meer over gehoord. Ik, ik heb nog zelfs geen eens een persbericht ooit binnen gehad van Asus Nederland over een van die twee tablets. Dus ik ben benieuwd uh, wanneer we ze kunnen verwachten. Um, maar goed, dat, dat zijn twee andere tablets van Aces. Um, wat ik nog wel apart vond om even terug te komen op Samsung. Ik had echt verwacht de Galaxy Tab 3 serie te zien. Want die werd vorig jaar ook tijdens MWC aangekondigd. Um, de Galaxy 2 serie dan. Maar uh, niks over gehoord, niks over gezien. Alleen de Galaxy Note was bij Samsung te zien. Ik had natuurlijk nog even uh, doorgevraagd bij Samsung. Van, uh, komt dat dan? En, uh, ja, je kent Samsung. Maken we via de officiële kanalen bekend, zodra we het weten. Uh, dus niks over te weten gekomen. Maar goed, het, uh, dat, dat moet er binnenkomen. Ja, maar, maar Samsung is ondertussen ook van het Kaliberfabrikant fabrikant dat uh, hun eigen events heeft. Hè? Absoluut. En ze moesten hier natuurlijk iets doen. Dus waarom dan niet de Galaxy Note 8.0? Dat uh, daar heb je gelijk in en het is jammer voor, de, voor al die pers die daar aan bezig is. En jammer voor mij, want ik had graag uh, meer nieuwe dingen gezien. Ja, en, en misschien uh, wat niet onverstandig zou zijn wat mij betreft. Kijk, ik roep, of wij roepen het al een jaar, of in ieder geval ik in ieder geval uh, zeker weten, dat het gewoon, dit is het jaar, dit zit nu in een periode, dat er meer te halen is in software stabiliteit dan in een octoprocessor uh, of een quadcore uh, snap je wat ik bedoel? Ja. Die Galaxy Tab 2 lijn. Ja, als ze dat gewoon in groter volume uh, beter kunnen maken en misschien goedkoper. Hè? Omdat het dus een wat ouder tussen aanhalingstekens product is Maar als je een product op volume kan produceren, dan wordt het meestal goedkoper. Mm. Misschien kunnen ze die handel uh, gewoon uh, in grotere getallen weg gaan zetten. En dat ze dan hun tijd kunnen besteden aan die software een beetje up to date te houden. Ja, bijvoorbeeld, dat, bijvoorbeeld, hè? ja nee, absoluut. Dat, dat is een goed argument. Maar uh, dat is niet des Samsungs. Samsung wil ervan niet lopen, nee. dus uh, dat gaan ze niet doen. Uh, nee, maar uh, volgens mij wordt de Galaxy 4 of zo, de S4 of zo heet dat ding. Ja. Die wordt de 14e aangekondigd? Of de het staat me iets van bij, zou, zeg maar. Kunnen, ja. uh, dan, de uitnodiging heet in ieder geval Come meet the new galaxy. Wie weet, uh, uh, hebben ze dan een hele galaxy-lijn die ze. Uh, oh, dat zou uh, goed kunnen. Uh, Ik heb geen uitnodiging gehad, dus. Uh... <laughs> ja, maar volgens mij is het in Amerika en zo. Oh. Ik had gehoord van Come meet the new galaxy of zo. Uh, is dan Stond er op de uitnodiging. En nu is het confirmed, confirmed de S4 komt. Ja. Maar wie weet is het gewoon de hele Galaxy-lijn. Want die 8-tablet, no die, die dat is een Note-lijn. Ja. Dus er is het ja, gewoon graag nee, dat ze dat, dat, je, dat, dat, dat, dat, dat uh, dan doen. Dat zou goed kunnen. Want inderdaad, die Galaxy Note 10.1... Oh. Uh, die is natuurlijk nog niet eens zo oud eind vorig jaar. Galaxy Note 2 is ook net gepresenteerd. Dus presenteert dus een apart event voor de Galaxy Note... Uh, uh, hebben ze dan niet voor gekozen om, dan, en, en om dat dan tijdens MWC te doen. Dus uh, ja. ja, daar heb je contact met. En een Galaxy, dat uh, qua naam is en natuurlijk ook uh, als, je, als ik zou zeggen kom meet een new Galaxy, dan is het niet, heel, het zou het niet heel raar zijn als je meer dan één product doet, zeg maar, ja. omdat een Galaxy is natuurlijk nogal veel omvattend. Ja, nee, absoluut. Kom meet our new Star in our Galaxy. Dat hadden ze moeten zeggen als het uh, Galaxy S 4 alleen was. Ja. Yes. Oké. Okay, um... Oké, okay, uh, ja, ik zou ook niet zo heel veel weten wat er van, bij mij is blijven plakken bij, uh, vanaf NBC. De HP of, of, of niet? Of al... De HP Sleet? Nou, dat was het eigenlijk het enige wat ik dan, wat ik dan nog wou zeggen. is van, uh, Ik heb erg gelachen over uh, de reacties die er op de HP Sleet waren. Want ik zag dat dus, uh, eigenlijk toevallig was ik uh, op een plus of wat even op Twitter. En ik zeg zag, hey, hé, uh, er is een, een, een HP ding. En ik zag mensen erover praten en zo. Ik nou, check vanavond of morgen wel eventjes van wat zijn de eerste indrukken misschien heeft. Martijn er eentje, lala. Dus, uh, nou, goed. Uh, als ik, uh, kijken, dus ik lees al dat stukje Ik denk, wat de hel? Wat voor een scherm zit daarin? Waarom is dat zo beroerd? Uh, come on. Uh, uh, uh, als, het, als dit je entry is, uh, ze hoeven niet te concurreren tegen de, de memo of zo, weet je wel. 200 euro lijkt een heel valide prijspunt te zijn. Dus je moet concurreren tegen de, de Kobo en de Nexus. En als je iets luxer wil zijn, moet je concurreren tegen de... Tegen de Note 8 nu hè, en, de, en de iPad Mini. Uh, toen zag de ding. <laughs> en dat is echt gewoon uh, een soort... Uh, hoe noem je dat? een uh, Hoe zou je dat nou best... Een soort Argos tablet met een HP-sticker erop. Ja, dat ja, kan ik kan uh, qua, qua, qua, qua specs. Het is dan heel low-end. En dan vond ik het grappigste wat ik las van... Hé, hey, uh, deze tablet voelt wel redelijk goed aan. En la het ziet er solide uit. En uh, voelt stevig en weet ik veel allemaal. Maar hoe de fuck kan die zo ruk zijn? Ja. Ja goed, over de prestaties kan ik natuurlijk niks zeggen, ik heb hem alleen kort even in hand gehad, maar ja, het is inderdaad, uh, het scherm is echt, echt bagger hoor, de resolutie is laag en de kwaliteit van het scherm, uh, vond helemaal niks, en sommigen zeggen inderdaad, de bouwkwaliteit is premium, maar goed, het apparaat is gewoon wat dikker en zwaarder dan de gemiddelde tablet, en uh, premium, ja, het is een leuke afwerking op de achterzijde, en je kan hem in het rood en in het zilver krijgen, maar... Ik vond het niet heel boeiend. En natuurlijk, het is 149 euro. Dat gaat die weer worden. Dat gaat die kosten in Nederland vanaf mei of zo. Dat is niet veel geld. Maar dan concurreer tegen die Iconia Tab. B1, Asus Memo Pad. Ja, ik zie die tablets op het moment nog een beetje. Weet je wat het is? Ik zie de Nexus en de Kobo en ook misschien wel de Mini. Die tablets zie ik als... zeg maar uh, een equivalent van goedkope auto's. Ik heb een leuke Suzuki of een Nissan of wat dan ook. Maar die nog goedkopere bende, dat doet me een beetje denken aan zo'n Dacia Logan of zo, weet ja, je wel? Van, uh, van, ik heb niet een goedkope auto. Nee, ik heb de goedkoopste auto, weet je wel? Van dit kan de we weten allemaal dat je er geen trekhaak onder kan doen, omdat je hem dan in tweeën trekt. Maar het is wel een auto. auto. Ja, nee, klopt. Ja, goed, dit, dit is al het instapmodel, hè, zo noemen ze dat. Voor de consument die voor de eerste keer begint aan een tablet, of, of een tablet voor erbij koopt. Ja, dan, moeten ze, dan hadden ze dat in 2007 moeten doen, niet in 2013. Ja, ja goed, nou, goed nou gaan al, nu gaan alle fabrikanten pas aan de 7-inch tablets uh, beginnen. Dus ja, het is net iets wat uh, de trend die, die nu van uh, start gaat. Maar goed, het is niet heel bijzonder dus. Ik ben benieuwd om een keer uitgebreid te bekijken. Misschien is het qua prestaties wel helemaal hot. Maar ik kan me niet voorstellen. Dus uh, dat, dat gaan we zien. Uh, wat ik wel interessant vond, en daar had ik het eigenlijk niet van verwacht, Lenovo komt ook met budget tablets en die lijkt me een stuk interessanter. Uh, twee 7-inch modellen, de A1000 en de A3000. En de A1000 is dan echt... De budget-budget variant. En de is hier een jellybee, een x 600 pixels display, dual processor. <laughs> maar die is gericht op uh, audio-kwaliteit. Die beschikt over w, uh, Digital Plus. Twee gro relatief grote speakers aan de voorzijde. Ze zeggen dat er ook een relatief grote basmodule in zit. Dat is een apparaat waarmee je filmpjes kijkt, uh, muziek luistert. Dat klonk aardig oké. Okay. Kijk, dan heb je echt een focus voor je budgetmodel. En dan kan ik het nog enigszins begrijpen. Um, mm -hmm. De A3000, daar gaat iets meer kosten, ik denk 199 euro ongeveer. Draait op Android 4.2, is een van de weinige 4.2-tablets die we tijdens RwC gezien hebben. En een quad-core processor, beter display, met meer RAM-geheugen. En dan heb je ook nog een 10-inch model, dus de S6000. Ook Android 4.2, quad-core processor, IPS-display, HDMI, USB, USB micro SD het is eigenlijk wel alles op een aan en die gaat 299 euro kosten. Dus dat zijn uh, redelijk uh, interessante tablets waar we rekening mee kunnen gaan houden, denk ik. Ja. Um, daar, daar, daar had ik een redelijk goede eerste indruk van. Dus dat zijn, de, dat zijn leuke dingen. Um, ja, daar hebben we het meeste eigenlijk wel gehad. Hè. Ik, ik heb net gezegd dat ik bij Huawei uh, langs ben geweest. Nou, die hadden niet heel veel bijzonders liggen. Weer zo'n hele vreemde tablet die eigenlijk voor niemand interessant is. Ze hadden wel de, de Ascent Mate tablet 6,1 inch en dat is dan ook <laughs> heb ik ook de discussie weer gehad is dat nou een tablet of een smartphone. wie gaat er nou met een 6,1 inch apparaat aan zijn oor lopen? goed leuk apparaat. ik denk niet heel erg bijzonder verder. Um, en Fujitsu dat vond ik eigenlijk wel, wel toch wel redelijk interessant. die heeft de high-end tablets uh, meegenomen. Uh, voor de zakelijke gebruiker ook een high-end Android tablet met een full HD display, uh, vier speakers, uh, uh, vingerafdruklezer, vervangbare, verwisselbare batterij. Uh, alles erop en eraan. Um, kost wel veel geld, ook gewoon duizend euro hoor. Maar er zit wel echt alles op voor de zakelijke gebruiker en dan nog twee hele mooie uh, Windows 8 tablets die nog veel meer uh, kosten. Dus uh, daar heb ik ook wat video's van gemaakt. Het lijkt me ook wel interessante producten voor mensen die het geld hebben en de mogelijkheden mm. zoeken. Ja, dus check uh, youtube.com/tabletsmagazine. Yes. Heb je een playlist met NWC-spullen uh, of niet? Uh, je moet even de playlist, uh, playlist Tablet Close Up uh, aanwinken. Oké, okay. ja, <coughs> oeps, um. ja, laten we dan uh, het snel uh, af gaan sluiten. We hebben het een half uurtje nu over NWC gehad. Even kort. We hebben het al een paar keer genoemd, maar uh, de Lenovo IdeaPad. Over de Yoga, hoe heet het ding? De uh, Lenovo Adipad Yoga 13, ja. Oké, okay, uh, die heb jij nu een tijdje gebruikt en heb je ook uh, eindelijk, na al je drukke tijd gelukkig, ook uh, eventjes een moment gevonden om de review online te krijgen. Ja. Um, een Windows 8 tablet met Windows 8.8, niet Windows RUT. Ja. Eh... Uh, hoe beviel die? Ja, prima. Uh, uh, nogmaals, uh, ik, ik heb denk ik uh, de, de Dell XPS 12 uh, review uh, grotendeels uh, uh, kunnen overnemen. Uh, Luibamus. Uh, nou ja, ik heb het niet. <laughs> maar uh, nee, het is, het is een convertible uh, apparaat, een convertible ultrabook eigenlijk, met een tabletfunctie. En die tabletfunctie is leuk, ja, ja. maar niet, uh, niet comfortabel, niet handig. Er zit wel een standfunctie op, waarmee je wat comfortabeler uh, het apparaat als een soort van tablet op je schoot kunt gebruiken. Maar daar houdt het mee op. Het is voor rest qua Ultrabook een uh, redelijk goed apparaat. Uh, met een aantal minpunten. Zo zit er bijvoorbeeld geen backlight verlichting op het keyboard. Zijn de backspaces en de enter toetsen wat klein. Uh, wordt er nogal redelijk wat blootware meegeleverd door Lenovo. Waar ik uh, nooit trek in heb. Uh... Maar is, voor 1200 euro. Is het een concurrent dat, uh, dat je tegen de MacBook Air concurreert? Of uh, dat je zegt van goh dan is die Lenovo toch wat toffer. Omdat die hun... Een touchscreen heeft bijvoorbeeld. Of zeg je van. Eh, het is niet echt een hele goede ultra boek. En het is niet echt een hele goede tablet. Maar het is altijd een redelijk ding. Of hoe moet ik het zien zeg maar. Het is geen want... want... super ultra boek. Want super ultra boeken. Dan, dan heb ik het over zo'n Dell XPS 12. Met Intel Core, i5, 8GB, of, uh, Intel Core i7. 8 gigabyte uh, Dit is iets minder. Uh, dat merk je bijvoorbeeld bij uh, games. Die echt geavanceerde 3D graphics hebben. Dan kun je soms wat lag ervaren. En ook het opstarten van apps kan net wat langer duren. Dus daar ontbreekt het net dat beetje extra. Um, maar ik denk, ik denk ook niet dat het direct concurreert met een MacBook. Omdat dat touchscreen is toch brengt het toch naar een aparte categorie. Da daar moet je toch naar op zoek ja. zijn, denk ik. Uh, en dat betaal je ook. Nou, ik denk dat het gewoon uh, zo'n beetje 60% uh, dit jaar en 100% volgend jaar... Uh, ...alle Windows-laptops richting touchscreen gaan. Ja, die kans is het. Ja. zou natuurlijk nog wel, hoe noem je dat... ...wat budget spul blijven. Ja. Uh, maar ik bedoel, dat is denk ik gewoon... Dat de, de, ...de weg die, die Windows 8 inslaat. Dus, dus ik, ja, ik vind het nog lastig, uh, ja. lastig plaatsen. Maar jij zou dus de XPS 12 prefereren boven de Idea. Ja, nou, dat kost je wel een paar honderd euro meer hoor. Maar als je dan toch oh. uh, 1200 euro uitgeeft... Voor een, uh, ...voor een Ultrabook waarmee je dus goede prestaties wil... ...ja, dan uh, kan die 200 euro ook nog wel bij, denk ik you <laughs> Ja, oké. Okay. Nou ja, gezegd, uh, maar dat, dat zou ik. We hebben niet allemaal zoveel geld als jij, maar no, oké. Okay, uh... Nee, precies. Oh, wat dan nou? Ja? Ik ga even een weekje Barcelona, nieuwe auto's. Kochen, <lacht> <lala>. <lacht> ja, vertel je er ook even bij dat mijn, mijn andere auto vorige week opgeblazen is? Uh... Nee, nee, nee, dat stel ik er niet bij. <lacht> nee, die maffiapraktijken praktijken houden we mooi bij uh, in Italië. Daar, nee, daar hebben wij niks mee te maken, natuurlijk. Nou ja, goed, maar de, de, de Nova Defet is, is een, een leuke ultraboek uh, met redelijk tot goede prestaties. Uh, ik vond wel de, de, de, uh, dat vond ik ook bij de Dell XPS 12 die koeling die ventilators, die, die slaan na 10 seconden aan en die gaan niet uit totdat je het apparaat uitzet. Ja, hoor ik bij al die dingen. Vind ik toch, ja, het is nodig ik, ik snap wel waarom het is, maar sure. ik snap ook weer niet waarom het is precies <laughs> nee, ik snap wel wat je bedoelt huh? ja. uh, nee, maar ja nee, maar ook bijvoorbeeld, uh, weet je wat ik zo mooi vind? die Acer S7 daar heb je het al lang over ja, dat is de enige die uh, indruk op heeft gemaakt. Toen ik bij Microsoft IPA was, uh, daar hadden ze zo een. En dat vond ik echt uh, een instant laptop-ding. Maar ook die, hè? Meteen uh, uh, fannetjes en dat soort dingen. Ja. Dus uh, dat blijft toch jammer. Dus het blijft een beetje een aparte categorie. Maar goed, uh, check de review op tabletsmagazine.nl. IDpad Yoga heet dat ding. Ja. Ja, en de service RT, die hebben we het volgens mij al meer dan genoeg over gehad. Uh, zeker uh, in, in, in verschillende podcasts al kort genoemd. En ook de review staat al ruim een week online. Dus uh, mocht je dat nog niet gezien hebben, dan kan je die nog checken. Daar blijf ik bij. Van, Dat eh, is leuk, uh, de beste Windows 8 hardware, of Windows RT hardware sowieso. Uh, en op dit moment ook voor mij gewoon het beste Windows 8 productpunt, zeg maar. Wat ik gebruikt heb, hè? Mm -hmm. waar ik zelf uh, me wel meestal had zien gebruiken... Blijf belangrijk vinden om te zeggen: van joh, uh, koop gewoon typecover in plaats van touchcover. Het is gewoon echt een heel veel beter toetsenbord. Is minder leuk, maar al ah, oh wel. Uh, echt voor de koopjes van dingen lijkt me toch ook het ook weer. leuk. het leuk is, dan een ik ook van. Ja, dat lijkt me wel. Uh, en uh, ja, that's it eigenlijk. Ja. Dus dan. Uh, uh, je bent alweer helemaal bij, zie ik. Dus er zijn geen uh, <coughs> vertraagde posts op de website. Nee, nee, nee. Dus deze. Dus deze week weer het nieuwste en verste nieuws op Tablets Magazine, iedere dag. Zijn we, zijn we klaar dan? Ja? Ja? Oh, ik had, ik had nog wel twee leuke dingen eigenlijk. Oké. Okay. Of heb je haast? Nou, het moet wel heel erg naar het toilet, maar ik kan nog wel heel <laughs> even. Ja, naar het to, ja, altijd... na toilet druk ik het verhaal. Nou, nee, doe maar, want ik... ik, ik uh, <laughs> Zo, zo onhandig als ik. Uh, Dit is, goed, is goed. Maar ik, ik moet al sinds minuut 70. Ik zal, ik, zal <laughs> ik zal het snel afmaken. Nee, nee, ik vond. Ik vond uh, en, uh, en dan kom ik even terug op het begin. Ik <laughs> vond tijdens MWC nog drie dingen interessant. Um, Kort gezegd. Oh ja, nog nog maar eentje erbij. <laughs> Eerst is nee, Ubuntu voor tablets. Uh, dat hebben we natuurlijk al een aantal keer voorbij zien komen. Ook in demo's. Uh, uh, dat, ik heb een uitgebreide demonstratie gehad daar. En uh, dat ziet er super strak en super vet uit. Of het een kans heeft, laat ik even in het midden. Maar. Uh, het qua software zou ik een tablet zeker overwegen of misschien zelfs mijn Nexus 7 uh, een custom ROM erop zetten met Ubuntu. Want het, uh, het heeft zoveel mooie extra functies, leuke animaties, uh, snel, uh, responsief. Uh, dat, cool. dat, dat vond ik heel vet om te zien. Uh, het tweede uh, ding wat ik erg leuk vond om te zien is App Machine. Dat is een, uh, van een Nederlands bedrijf. Het is een, een online tool waarmee je je eigen native apps voor uh, Android en iOS kunt maken. Ja, maar het uh, is een, alleen maar voor smartphones. Voorlopig dus alleen uh, nog voor smartphones, maar het ziet er wel super strak uit. En het kost maar een fractie van de normale kosten van het ontwikkelen van een app. Dus dat is, een, dat is leuk om even door te lezen, dacht ik En uh, oh, ja, ja, DTS Headphone X, dat is een nieuwe techniek om uh, via je headphones, via je koptelefoon, elke willekeurige koptelefoon... Uh, uh, Surround geluid te krijgen. En, en daar heb ik ook een demonstratie over gehad. Uh, lees het artikel vooral ook even. En dat is super vet. Dat, uh, dan heb je echt het gevoel alsof je in een bioscoop zit. Door puur en alleen je koptelefoon op te zetten. En daar heb je verder niks voor nodig. Alleen een, een tablet of een smartphone die het ondersteunt. En je eigen koptelefoon. Dus dat uh, waren drie dingen die ik even genoemd wilde hebben. Oké, we weten nog eentje uitgebreider noemen. Want uh, ik vind, ik bedoel. Ik wil niet uh, dat je zo meteen boos op me bent, omdat ik even moet plassen. <lacht> nee, nee, nee. In, artikel, in de artikelen uh, heb ik het uitgebreid omschreven, mijn ervaring en uh, lees het vooral. In... Ik vind het er erg leuk om te horen dat je Ubuntu tof vond. Want uh, ja, ik geloof er gewoon niet in, maar ik geloof in al die dingen niet meer. In Blackberry teen en weet ik veel, alle teasen en zo. Maar kijk, het is natuurlijk wel heel erg leuk als je ongelijk hebt en uh, dat er iets wel erg tof is. Maar waarom geloof dus, uh... je het niet? In? gewoon uh, standaard redenen. Je moet tegen Windows 8, Android en iOS concurreren. En dan concurreer je zowel in de verkoopchannels of voor de developers en uh, voor accessoiremarkt, uh, dus wat, wat er te verkrijgen is... om je telefoon in je, in je auto uh, geschikt te maken en, en al dat soort dingen. Oh. Ja, daar ben je als vierde of vijfde of zesde partij... want je weet niet waar je Ubuntu moet scharen. Staat het nog achter BlackBerry 10? Is het boven is het, Wat snap je? Ik bedoel, ja, ik uh, het is heel ding, lastig, ding, zeg maar. Ja, Ubuntu is al tijden een niche-ding, uh, ook voor, voor desktops en dergelijke. En ik denk dat het ook al dat kan blijven uh, met, met een, een mobiel OS... Uh, ik denk dat het vooral voor de mensen is die eens wat anders willen. Ja, oké. Ja, nee, precies. Maar nogmaals, wel heel erg leuk als het tof is. Kijk, als het gewoon het beste is wat je kan krijgen. Wie weet kan het dan gewoon aanslaan. Dat mensen zeggen van, hé, ik wil een Ubuntu doen. Ja, absoluut. Dus we zullen zien. Nou, dan probeer ik het nog een keer. Het laatste nieuws komende weken weer gewoon op tabletsmagazine.nl. Je kan ook het laatste nieuws, in ieder geval de linkjes daarnaartoe vinden op twitter.com slash tabletsmagazine. Daar zit Martijn Schel aan de knoppen. Pssst. En ik ben Sam. twitter.com slash Sam Tot, Tot volgende week.